Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Omicron heeft de hoofdstad overgenomen. In Amsterdam wordt nu 99% van de coronabesmettingen veroorzaakt door de Omicron-variant van het virus. Bij een steekproef met 72 positieve uitslagen bleek het in 71 gevallen om, om Omicron te gaan, zegt de GGD. In een paar weken heeft de extra besmettelijke, maar waarschijnlijk minder ziekmakende variant zijn voorganger Delta verdrongen. Sinds de feestdagen is Omicron in heel Nederland de dominante variant. De horeca wil dat uiterlijk volgende week zaterdags weer open gaan. Volgens de branche kan dat veilig. Met verplichte zitplaatsen, controle van de QR-code en geen nieuwe gasten meer na 10 uur s'avonds... kunnen ook discotheken en kroegen weer open, vindt de horeca. Ook de Nederlandse profvoetbalwereld ontkomt niet aan coronabesmettingen. Bijna de helft van alle profspelers die aan een enquête van de Spelersvakbond meegewerkt hebben, hebben in de afgelopen twee jaar een corona-infectie gehad. Van de ondervraagde voetballers gaf aan 75% zich te hebben laten vaccineren. Windkracht 7 en golven van 6 meter hoog. Klinkt allemaal niet echt als lekkere weersomstandigheden om een duik in de zee te nemen. Maar de reddingsbrigade in Zandvoort deed dat juist wel. Ze zagen het als de perfecte kans te oefenen. Carleen zins, zit sinds een jaar bij de brigade en mocht mee de zee op. En ze vond dat in één woord... Indrukwekkend. <laughs> Met de opperhoofdschipper afgestemd van oké, okay, wat de beste manier om hier doorheen te ploegen en uh, ja, zo snel mogelijk door die branding heen, snel en veilig mogelijk. Ja, een pittige oefening dus, dat vond ook deze schipper. Hij doet dit werk al zo'n 20 jaar, maar zelfs voor hem was het spannend. Het moment dat je naar zee gaat en op zee bent, heb je gezonde spanning, want je bent wel verantwoordelijk voor alle manning. Een uur op zee, in die omstandigheden van gisteren is bijna echt topsport. Door deze oefening op zee hoopt de reddingsbrigade goed te trainen... voor wanneer echt de nood aan de man is. Het weer vanavond en vannacht regen. In de oostelijke provincies kan ook wat natte sneeuw vallen. Morgen bewolkt, kans op winterse buien en dan een graad of zes. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort rijdt het verkeer langzaam... tussen naar de vesting en Knopen 9 kilometer. De vertraging is zo'n 10 minuten.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 Dat was hem. De band heet Illustre. en ze komen haha, uit Haarlem. En dat is uh, opgepikt door onder meer NH-pop. Want en uh, NH pop heeft uh, popkanjers uit uh, lopen delen. Tenminste, niet zij, maar popkanjers. Dat is een manier om uh, bij het Prins Bernhard Cultuurfonds uh, geld los te trekken. Dat hebben deze jongens dus uh, gedaan. Uh, denk onder andere voor uh, de clip van Magnolia. Uh, dat is trouwens ook de titel van een, uh, van een nummer van een andere band uit Tilburg. Die ik hier ook een paar keer heb uh, laten horen. De Dozil Bodies. Maar dit is een totaal andere uh, Magnolia. Maar dan uh, van een, uh, een, ja, een band die nogal uh, te boek staat als een soort van... Nou, zij, uh, zij is het een beetje stevig. Hardrock of metal. Uh, wat is het eigenlijk? Het, uh, het, het is nog niet echt in één uh, gevaarlijk... Wat te gieten in dat opzicht. Maar goed, dat uh, maakt niet uit. Um, ze hebben dit uh, nummer trouwens vlak voor kerst hebben ze dit uitgebracht. Welkom in het uh, laatste uur van Alternative FM. We gaan uh, gelijk uh, verder ook even de band die door de NH-pop is opgepikt... Uh, is deze Alkmaarse band. Three Point Landing en Baba Yaga. Coming up, it's creeping in, it's breaking down my... Van Nevin ja, verschijnt binnenkort een nieuwe single. En dat is een cover. Want wie kent de uh, Human League? Nou, uh, de meeste misschien uh, niet van het jongere publiek, maar uh, mij zegt dat alles. Het is uh, een, uh, een band uit de jaren tachtig en daarvan heeft zij, uh, Nevin, een Don't You Want Me uh, opgenomen. En dat uh, is een hele andere versie dan je eigenlijk normaal gesproken van. Uh, van de band uh, eigenlijk gewend bent. Uh, dat doen uh, uh, ja, uh, muzikanten wat vaker. Dat ze ook nog eens proberen en zich te wagen aan covers. En uh, deze vond ik eerlijk gezegd wel geslaagd. Um, ik ben alleen, uh, wel zo van het uh, standpunt uit... dat we dat één of twee keer laten horen en dan vinden we het wel weer leuk. Uh, want uh, de covers, dat uh, laten we over uh, aan, uh, ja, aan anderen. Um, tenminste, uh, wij hebben het niet zo op de covers. We willen graag origineel materiaal hebben. En dat is een beetje ook het uitgangspunt van, uh, van de, de uitzending en van het uh, programma. Daarvoor hoorde je trouwens Three Point Lening met Baba Yaga... Um, verder met uh, de muziek. Want zo dadelijk gaan we proberen uh, te praten met uh, Nakstok van de New Shining. Want die hebben nog voor het scheiden van 2021 Antidote uh, op de markt uh, gebracht. Die kan je op een uh, verkoopkanaal kan je die vinden. Dus dat uh, doen we zo. Maar we hebben natuurlijk ook nog een beetje uh, soul. Uh, en de dame in kwestie, die hebben we een aantal weken geleden ook nog in de uitzending gehad. Hier is Senga ook uithalen met FIRE. We can vibe if you want to Running hard if you want to Turn this day into a night Give me the green light if you want to You stick to me like honeydew Do whatever feels good to you We can on the night turn on the lights If you want to If you want to You try me crazy, but it feels right. Nobody loves me like you do, tell you the truth. You were always meant to be mine. Oh, keep pushing this fire. Dangerous, our desires. We can skip the phase, build the flames. Don't leave me this way. Keep them growing higher. Falling deep Pull me closer When you think I've had And had enough fire, fire, fire. Us against the world now fire, fire. Bring the fire We go all out fire, fire, fire. You give me all The love I need Unravel me oh No no second guessing You're my curse It's a blessing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 is weer helemaal terug van weg geweest. Uh, Antidote is het album en Drifting Away. Daarvoor trouwens hoorde je Sin met Fire. Um, want alle aanleiding is uh, daarom ook over de, te gaan praten over dit album. En dat doen we met Nax Stok zelf. Goedenavond. Goedenavond, Ja. Ja, uh, want uh, jullie zijn weer helemaal terug van weg geweest. Uh, dat uh, dat uh, was eigenlijk al zo. Want je hadden, uh, jullie hadden al een aantal singles uitgebra uitgebracht. Uh, dit, ja. dit is nog geen uh, single geweest, volgens mij. Nee, dit is inderdaad nog geen single. Maar als ik hem zo hoor, dan heb ik zoiets van... waarom is dit geen single? <laughs> ja, nou ja, ik, ik had een beetje hetzelfde idee. Ik heb vanmiddag een beetje uh, het album af zitten luisteren. En ja, dit, dit nummer uh, komt ook in het uh, stuk voor. En ik, uh, ja, ik heb er toch een beetje de metafoor in mijn hoofd. Het lijkt wel alsof je iets vast wil pakken... en dat je dan op een gegeven moment... Uh, dat het er onder je vingers eigenlijk vandaan glipt. Uh, dat het als zand door je vingers heen uh, gaat. Uh, en dan heb ik het ja. al een beetje over... Over, over de liefde en, en, en noem maar op. Dat, dat, dat idee. Klopt ja. dat? Uh, ja, onder andere. Kijk, er zijn uh, heel veel dingen mee gemoeid. Uh, liefde is nou, ja... Het, ik denk dat het, het, toen ik het nummer schreef, het... Uh, ja. moet, ik even goed, moet ik even goed nadenken. Ik denk dat het belangrijkste... Uh, wat ik voel, zeg maar, mm -hmm. is dat uh, liefde steeds meer uitgehold wordt. Ja. En ik vraag me überhaupt nog af of mensen nog weten wat echt liefde is. Want liefde is uh, zonder uh, te willen gaan dromen of spreken of in ieder geval wat. Maar liefde is eigenlijk, uh, als je echt de goede liefde hebt, onbaatzuchtig. En ja. als je kijkt naar deze tijd, dan is... Ja, het is liefde voor zelf. Ja, zelfs, in een, zelfs in een relatie... als een, als een relatie niet werkt... Hmm. dan... Uh, ja, het moet wel leuk zijn. Dus als het, als, het, als het een klein beetje tegen zit... dan is het toch gauw uh, nokken. Ja. En ik denk, dat wij, ik denk dat wij een beetje... Uh, fucked up... Uh, uh, idee hebben van liefde tegenwoordig. Ja. Uh, en, uh, is het ook zo... Dat, uh, dat we een beetje te makkelijk uh, denken... van als het niks is... dan, uh, dan uh, zetten we er maar een punt achter. Zoiets? Ja... Yeah. Ja, ook, kijk, het, het, het gaat natuurlijk niet alleen daarom, maar het is. Uh, wat ik zing in het liedje. Uh, we're, we're drifting away from love. En dat is met, uh, met heel veel dingen. Ik denk, als je kijkt naar de maatschappij de laatste twee jaar. Mm -hmm. Als je al kijkt wat. Er komt één keer een, uh, een virus voorbij. Yeah. En als je kijkt hoe, hoe, hoe, hoe in één keer alles op scherp komt te staan. Yeah. Maar ook de relaties en. Al was het alleen al omdat je een groep hebt van de, die niet willen vaccineren en die wel. En ja. moet je eens kijken hoe, hoe rap dat gaat. Ja. En dat, ja, ik ben daar wel uh, meest altijd over. Ja, ja want uh, je haalt het ook aan, hè, deze tijd. Uh, je, natuurlijk, uh, we komen ook op het uh, verhaal van ja, jou uh, in, in dat opzicht. Hè, want uh, het, het, het, het heeft ook. Je, wat zeg je? Nee, nee. Ja, want nee, kijk, ik heb natuurlijk uh, meerdere interviews uh, gehoord en uh, beluisterd. En ja, uh, het gaat ook over mentale kwesties, uh, waar jij zelf ook mee, uh, mee kampt. Uh, dat komt natuurlijk in deze tijd misschien, denk ik, ook hard aan, omdat uh, uh, doordat er dingen op slot uh, gaan, dat mensen misschien in een bepaald isolement en daardoor uh, in mentale problemen komen. Ja. Yeah? Ja? Ja. Nou ja, ja, ik heb er zelf niet, niet zo heel erg last van. Ik nee. moet zeggen dat uh, nee deze tijd kan mij niet lang genoeg duren. Hoe, hoe, hoe de, zit er. Ja, dat, ja, ja, ga door. Ja, ja. Dus, ja, ik weet ja, heel veel mensen denken dat dat je hier depressief van wordt. Dat zal best. Ja. Maar um, ja, maar je deed even voor de duidelijkheid voor de luisteraars. Ik heb twintig jaar uh, ja. met uh, depressie geworsteld. Om het maar eens even ja. verrichter te zeggen. Maar ja. dat hield in dat ik uh, echt in het zwart van de depressies uh, ja, constant het gevoel dat je er een eind aan, aan wil maken. En dat is. Voor de mensen die het kennen, die kennen het. Ja. Uh, het, het, het, het gaat niet over je sombe voelen. Het gaat niet over, uh, over we hebben uh, het is winter. Of uh, oh, het is even kut, want het is corona en ik kan niet naar buiten. Een mm. depressie is wat anders. Oké. Okay, oké. Okay. Ja. Uh, uh, dan heb je uh, dan heb je het echt over een mentale. Nou, ja, ziektes. Dus doen ja, niet ja. niks, een uh, mental ja. illness. Nou, zeg je dit? En, uh, ja, ja, ja ik, ik, uh, Sorry, Dan, uh, maak even je verhaal af. <laughs> sorry. Ja, Ik ben nooit zo kort van stof dus vandaar. Maar ja. ik, ik ga mijn best doen voor jou. Maar, ja. Maar uh, nee, dus in deze periode. Ik moet zeggen, weet je. Het, het, even het gevoel dat die hele trein die waar we met z'n allen zitten zo doordendert en ja. even niet gewoon. Gewoon ja. even niet. Ja, ja. Ik vind het tof hoe mensen op zoek moeten gaan naar andere dingen. Je moet creatief zijn in deze tijd. Ja, nou dat, ja. dat, dat, dat laatste ben ik ook helemaal met je eens. Want je wordt toch op een een of andere manier word je, word je op jezelf aangewezen. En dan moet je dus op een bepaalde manier uh, jezelf vermaken En dat is wel eens lastig voor, voor een hoop mensen. En ik denk van ja, het, het zal wel. Ik heb aan het begin ook een beetje, een beetje ermee mee lopen worstelen. Maar uh, het, het biedt ook kansen voor een bepaalde vorm van creativiteit. En ik denk, uh, als ik je zo daarvoor nog even beluisterde met wat, wat je net gezegd hebt... dat dit ja. natuurlijk wel een periode is dat, dat je dit soort dingen natuurlijk kan doen. Welke dingen kan doen? Uh, crea creativiteit, uh, dat soort ja. zaken. Uh, dus, de, ik ik Je ja. mijn balans in deze tijd. Het ja, is, ja. Het, het, ja, het is fantastisch. Bedoel, je, hebt, je hebt rust, je kan nergens heen. Ja. Ik, uh, ja, voor mij kan het nog wel een paar jaar duren. Ik weet, ik weet dat het dat, dat dat voor heel veel mensen beslopen klinkt. En, uh, maar, ja, voor, ik vind dit persoonlijk vind ik het niet zo'n hele erge tijd. En bovendien, weet je, ik hoor heel veel mensen. Uh, Mm. zeggen van, we willen, zo, we willen weer zo graag snel terug naar het oude normaal. Ja. Ik weet niet hoe het zit bij jou, maar ik was niet echt gecharmeerd. van het oude normaal. En ik zit helemaal niet te wachten om zo snel mogelijk terug naar het oude normaal te gaan. Het zou heel tof zijn als in deze tijd een klein beetje bezinning opdoen, op heel veel vlakken trouwens. Ja. En, uh, en daar iets mee doen. Maar iedereen wil zo snel mogelijk terug naar normaal. Ja, uh, Not niet. Nee, uh, daar hebben we, heb ik het uh, met een aantal radiovrienden... het afgelopen dinsdag ook over uh, gehad... buiten de uitzending om. Maar wij, uh, wij hebben dan zoiets van... ja uh, het polariseren, uh, dat, dat, dat helpt niet. Het, uh, dus, er is toch meer uh, iets van, van samenwerking, solidariteit. Da daar ja. bereik je volgens mij denk ik uh, veel meer mee. Maar dat is... Mijn eigen overtuiging in dat hele verhaal. Uh, ja, zo kijk ik er tegenaan. Maar uh, in het licht van, van dit album... Uh, denk ik uh, toch dat je daar ook weer mensen... misschien daarmee uh, weer uh, ja, bouwstenen geeft... om weer verder mee, uh, mee te kunnen gaan. Als ze goed naar de tekst luisteren, denk ik. Ja, het is, uh, het is inderdaad niet... Uh, nou, ik moet zeggen, het buitenland is dat... We doen het, we doen het Nou, ik wou zeggen redelijk goed... maar het is niet waar. We doen het heel erg goed in het buitenland. Ja. Maar... Voor een of andere, om een of andere reden in Nederland wordt er niet zo heel erg snel geluisterd naar teksten, althans uh, Engelse teksten. Ja. En, uh, en, dat, en dat is jammer, want uh, ik zei net voor jou, uh, voor, de, uh, voor de uitzending, ja. zei ik, dat we pas een recensie gehad hadden en, uh, en die recensie had het alleen over de muziek en toen heb ik hem later aangeschreven. Ik zeg gast, uh, er zaten ook teksten bij. <laughs> nee nee, ik doe alleen de muziek beoordelen die tekst die zit er niet los bijgesloten als als, als poedersuiker bij oliebollen het, het hoort erin ja. Ja, het en, is een onderdeel uh, van het van het ding wat je maakt dus uh, de oliebol ja, kan alleen, ik, ja. ik, heb, ik, heb, ik, heb, ik heb iets te, uh, te melden ja, het, ja, is, het is dit... bijna zo dat uh, ik heb eerst de tekst en daar komt de muziek omheen ja. En de muziek is de soundtrack van de tekst, in mijn geval. Ja. En uh, nou ja, voor, voor de duidelijkheid, dit hele album en de albums daarvoor ook, uh, schrijf ik heel veel over uh, dingen die me, die me aan het hart gaan. Dus uh, inderdaad, zoals uh, depressie, maar de zin van het leven, alles liefde, alles wat ermee te maken heeft, maar mm. voornamelijk mental illness. Omdat we, ja, onder onze fans hebben we gewoon heel veel mensen die, uh, die daarmee worstelen. Ja, help je, help je die, juist die mensen daarmee met, uh, met, uh, met jullie muziek? Ja, dat is eigenlijk uh, dat is het mooiste van dit, van dit hele ding eigenlijk. Ja. Ik bedoel, ik vind muziek maken mooi. Uh, ik zou het niet anders willen. Maar uh, sinds 2012, toen we doorbraken met Ken uh, Make On Mind, toen is daar iets gebeurd en mm. heb ik zoveel respons gekregen van mensen die het uh, herkenden, waarmee mm. ik zat. De, dat liedje ging over depressie en zelfmoord. Mm. En uh, sindsdien ben ik eigenlijk alleen maar bewust voor die groep gaan schrijven. Mm. En uh, ja. Niks is more satisfying. Het is zo mooi om die... Ik weet niet of je gaat kijken op YouTube naar de songs die uitkomen. Maar ja. de uh, reacties die daaronder staan. Het gaat niet eens meer over de muziek, maar met, uh, over wat de muziek met mensen doet. Ja, he heel eerlijk. Ik heb ze nog niet uh, belezen, maar dan ga ik daar ook even op letten. Ja, dat geeft niks. Maar ja. uh, het is... Nee, maar het is zo Zodoende over de jaren heb ik een band gekregen met mensen van over de hele wereld. Er is een mm. gast in, in Brooklyn die heeft al drie keer uh, op de brug daar gestaan. Mm. Uh, zwaar, zwaar depressief en tot drie keer toe heeft die uh, muziek die ik schrijf opgezet. En tot drie keer toe heeft hij het niet gedaan. En de derde keer is, uh, dacht hij van ik ga hem toch eens schrijven die gast. Dus, mm. Nou die schrijft me dan en dat hoor ik. Dat is iemand die ik niet ken, zit in New, New York. Mm. Maar zo gaat het de hele wereld over. En ja. ik vind het zo vet. Het ja. is zo mooie mensen daarmee te helpen. En het is ja, ook een slag mensen die me na het hart liggen. Omdat ik een van die gasten ben. Ja, uh, eigenlijk als ik jou zo hoor. Uh, geeft dat een bepaalde voldoening. En is dat ook meteen de drijfveer om verder te gaan in dit hele verhaal? Als ik, ja. je, als ik je zo beluister. Ja, sowieso. Kijk, er moet echt, er moet echt wel wat gebeuren. Wil ik, uh, wil ik stoppen met uh, muziek schrijven. Maar... Uh, voor deze mensen zal ik altijd een hart houden en mm. ik, uh, ja, ik, ik hoop dat ik dat uh, tot in, totdat ik heel oud ben mag en blijf het doen. Ja, um, nou ja, een van die, van die in het oog springende singles, of tenminste uh, nummers van dat album is ICU. Ja. Ja, dat klopt ja. Uh, ja, ik, ik, ik, ik moet je wel bekennen. Soms uh, maak ik mij er wel een beetje schuldig aan... dat ik af en toe wel eens uh, mijn neus uh, optrek. Maar, uh, maar aan de andere kant... Uh, je, je ontkomt er op een gegeven moment ook niet aan... Uh, door dan ook uh, de helpende hand toe te steken in dat opzicht. Uh, dat is... En ik ben. Ja, ik ik, ik uh, laat even iets. Uh, ik, beken, ik, ik doe een bekentenis. Uh, het, ja. het is soms is uh, dat het, uh, dat het uh, wel eens van, van tijdgebrek. En dan wil ik eigenlijk door. Maar uh, aan de andere kant krijg je later dat knagende uh, geweten. Uh, dat je dan denkt. Ja, wat ben je nou van een sukkel? Je had eigenlijk gewoon de tijd ervoor moeten nemen om, uh, om uh, daar even dat verhaal aan te horen. En dat, ja. uh, dat is mijn tekortkoming in dat opzicht. Ja, maar dat is niet alleen voor jou, ik denk dat het van ons allemaal is. Iedereen is, iedereen is druk, iedereen is bezig negen van de tien keer met zichzelf. Ja. Uh, het, is, het kan zo fucking simpel zijn, weet je. Het, het kan ja. zo simpel zijn als, als, als alleen al een goede vriend zijn of een, of een goede vriendin zijn. Het is, maar het, het gaat eigenlijk om meer dan dat natuurlijk. Het gaat erom dat je de mensen om je heen ziet. En, ja. uh, en zij op hun beurt jou zien. En dat is, het is zo... Toen ik het nummer schreef was het eigenlijk bedoeld ook weer voor de mensen die aan de rand zitten. En dat bedoel ik mee de mensen die, uh, nou ja, noem de mensen die pieperlaar zijn, die uh, een angststoornis hebben of depressief zijn of weet ik veel wat. Het zijn negen van de tien keer die mensen die zich terugtrekken hmm. uh, omdat ze niet mee kunnen met, ja. uh, met de grote stroom. En niet iedereen heeft het makkelijk inderdaad in deze coronatijd. Maar toen het nummer uitkwam, uh, vorig december, afgelopen december... Hmm. Is, I see you, is natuurlijk ook het hele debat wat er nu is, uh, want je had het over uh, de, po de polarisatie maar dat is natuurlijk dat ook op het, op, het, op het moment dat je elkaar niet meer ziet en alleen maar met je, met je eigen groep, met je eigen club bezig bent mm. dan gaat het fout, en om gezien te worden moet je kunnen zien mm. het, is niet een, het is niet een one way nee. het is, uh, je moet ja, ik snap het ja, ik snap het wel, maar ik, ik vind het zo jammer dat het zo um, dat, dat het dat het benoemd moet worden in een liedje. Ja, ja. Nee. Het, is, het is het is zo obvious. Ja, nou ja, goed. Uh, het, uh, het, is, het zet mij wel aan het denken in ieder geval uh, dat ik er uh, en het maakt mij scherp dat ik het er gewoon beter uh, de, uh, ja uh, op moet letten in dit soort dingen. Dus um, uh, is, is het goed dat we hem even laten horen de, de single die jullie hebben uitgebracht van van dat album, de laatste. Ik... Ik, ik zou niet weten waarvan waar, ik zou zeggen: Nee, dat gaan we niet doen. Ja, tuurlijk graag. Ja, nou, we gaan hem draaien. The New Shining met ICU. From the first time. Draw your lost breath I see you I never love you.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 ...op de socials... Uh, ...Joan Anamoon Joan de Bruin Kops. heet sint Deggie. Uh, ik heb haar ooit nog eens een keer in de uitzending gehad... ...en dat was de aanleiding toen we deze single uh, bespraken. I'm not your bunny honey of honey bunny. <laughs> ik heb het uh, ooit verkeerd opgegeven. Uh, opgeschreven, Maar goed, het is van Penthouse. Maar ze hebben deze week bekendgemaakt het uh, bijltje de neer te gooien. Dat is wel jammer natuurlijk. Uh, en daarvoor hoorde je The New Shining... met de laatste single van het uh, album Antidote. En uh, die komt uh, 28 januari. Dan is die wereldwijd op de streamingsdiensten. Maar ik heb hem al. Dus uh, wat dat er gaat, helemaal goed. Um, deze week klapperde de mailbox. En ik vond dat wel heel erg uh, tof. Dat zijn uh, jongens uit Ommen. Uh, grunge rock... En ze heette Harley Francine en het nummer dat heet Dragger Tong. een beetje veranderingen erin brengen... in het aantal volgers van deze Ommense band. Ze komen dus uit de Overijssel En uh, dat is toch best wel een plek... waar uh, een goede popcultuur heerst. Uh, zeker als je het uh, in de buurt van Zwolle bekijkt. Want uh, Ommen ligt nou niet zo gek ver van Zwolle af. Harley Francine en uh, Dagger Tong. Het, uh, het is een beetje tijd om ook deze alternatieve VM de eerste van 2022 af te gaan sluiten. En dat doen we met uh, nog een track. Namelijk de titeltrack van Honey What The Fuck van Tape Toy. En dan is het uh, straks uh, nog even Nashville Radio luisteren. En dan is het volgende week weer gewoon verder met een nieuwe aflevering. En dat is dus volgende week weer en dan uh, de 13e januari scherp met een gesprek met Edith Nuis. Dag hoor!